6 uur. Levi van Eck met het NOS journaal Het dodental op de Filipijnen door orkaan Mangoet is opgelopen tot zeker 25. De meeste doden vielen als gevolg van aardverschuivingen. Waarschijnlijk loopt het aantal slachtoffers nog op, want er worden nog altijd tientallen mensen vermist. Vooral op het eiland Luzon heeft de orkaan veel ravage aangericht. Gebouwen zijn verwoest en bomen zijn omgewaaid. Tienduizenden mensen hebben de afgelopen dagen een veilig heenkomen gezocht. Burgemeester Kaan van Londen wil dat er een nieuw referendum komt over de brexit. Dat schrijft hij in een ingezonden stuk in een zondagskrant. Kaan vindt dat de kiezers zich moeten kunnen uitspreken over ieder akkoord dat de regering sluit. En als er geen akkoord komt, moeten Britten de mogelijkheid krijgen om te kiezen voor een no-deal brexit of toch in de EU te blijven. Verder schrijft Kaan dat de Britse werkgelegenheid en de levensstandaarden in gevaar komen, omdat de regering belabberd onderhandelt met de EU... Premier May heeft altijd gezegd dat er geen tweede referendum komt. De ernstig zieke Pussy Riot-activist Pjotr Versilov is in Berlijn om daar in het ziekenhuis te worden behandeld. Dat meldt de Duitse krant Biel. Het lid van de Russische protestbeweging... werd donderdag in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis in Moskou. Zijn vrienden zijn bang dat hij is vergiftigd. Biel schrijft dat Versilov in een kliniek wordt behandeld... door een specialist die ervaring heeft met vergiftigingen. In Amstelveen heeft gisteravond in de Sint Urbanuskerk een grote brand gewoed. Om half twaalf kreeg de brandweer de brand onder controle. Een groot deel van de kerk aan de rand van, de Amsterdam, van het Amsterdamse bos is verloren gegaan. Mensen die rond de kerk wonen werden geëvacueerd. Bewoners van twee woningen mogen nog niet terug hun huis in. De Urbanuskerk was net gerestaureerd en pas een paar maanden weer open. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de meterkast. Het weer, opklaringen en kans op misbanken. Minima liggen tussen de 8 en 11 graden. Overdag geregeld zon en vrijwel overal droog. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Er is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Zin in Zandvoort. Zandvoort? ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Oh, ooh -wee. Oh, oh. When I'm looking at you, I keep thinking, why can't she be like you? So I'm scheming, I can't go online. Bye. Que tu cuerpo es para la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena. tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Tu cuerpo, alegría, macarena. ¡Eh, macarena! Macarena tu cuerpo para dar la alegría y cosas alla tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena, alla tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo es pa la alegría y cosas alla tu cuerpo Macarena, eh Macarena, alla tu cuerpo Macarena, tu Macarena, eh Balle tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas. Balle tu cuerpo alegría Macarena, eh hey, Macarena. Ay.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 Make me angry En dat is dat, en dat is dat, en dat is bella ciao, bella ciao, bella ciao, dat ciao, dat, en dat is dat, nam partiano tu mi devi seguire seppellir, e se Fellire la sui montagna o oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao se la sui montagna sotto rofrano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 See you got to lick it before you stick it And that's just me, I be Killing them with the Gucci fits and kicks And you be hurting my ears with them lines So switch and get up You approach your game's a joke Go signing from the sidelines Trying to poke, I'm bigger than that You're small talk, face the fact You wanna rock the boat a little well Earn your pass and it's the last call For alcohol, Meet at the bar Me and my girls doing it big you